En toen kreeg ik ineens een klap in mijn nek, en toen ik omkeek, een klap in mijn gezicht. Twee dikke jongens met bierbuiken die een grapje wilden maken. Oh ja, waar word je daar, daar niet razend om? Ik heb ze gevraagd eens hier te komen, maar ze kwamen niet. Wat had je dan met. gedaan? Dan had ik erop gewezen dat zoiets niet te pas komt. <laughs>